Tien uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft PvdA-leider Asscher zijn zorgen uitgesproken... over de stijgende coronacijfers. Hij vindt dat het kabinet te weinig verantwoordelijkheid neemt... en belangrijke beslissingen te veel overlaat aan de veiligheidsregio's. Ook vindt Asher dat het kabinet te hard oordeelt over het gedrag van anderen, zoals jongeren, maar erg mild is voor zichzelf, verwijzend naar het overtreden van de coronaregels op de trouwerij van minister Grapperhaus. Zuid-Afrika laat vanaf 1 oktober weer toeristen toe, al is nog niet duidelijk uit welke landen precies. De grenzen gingen eind maart dicht nadat reizigers het coronavirus naar Zuid-Afrika. Afrika hadden overgebracht. De afgelopen weken heeft het land de corona-epidemie redelijk onder controle gekregen. Verschillende maatregelen worden nu versoepeld, waaronder die voor toerisme. Wie het land in wil, moet een negatief testresultaat laten zien of in quarantaine. Reizigers uit onveilige landen zijn niet welkom. Welke landen dat zijn, wordt later bekendgemaakt. De regering van Venezuela maakt zich al jaren schuldig aan grove schendingen van de mensenrechten. Dat concludeert de VN, na onderzoek van meer dan 200 gevallen van geweld, marteling, moord en verdwijning. Volgens de VN-onderzoekers zijn de schendingen vooral gericht tegen de politieke oppositie en betogers tegen de regering... in opdracht van president Maduro en andere hoge politici. De VN-onderzoekers hopen dat ze met hun bevindingen een zaak kunnen aanspannen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Opera-zangeres en presentatrice Caroline Kaart is overleden. Ze presenteerde het muzikale televisieprogramma Een Liedje met Carolien. En was jarenlang op Radio 4 te horen in Klassiek met Carolien. Ze speelde ook in musicals en deed mee aan spelprogramma's als Babylonie en Wie van de Drie. Caroline Kaart is 88 jaar geworden. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook heldere periode. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen verdwijnen de wolken geleidelijk en smiddags is er volop zon. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Als Verdi een stuk afsnijdt langs het spoor... moet Nick langzamer gaan rijden...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 Pianist Lauren Everts and you are listening to Peaceful Radio.